Minister Klink en zijn collega Verburg overleggen over maatregelen tegen de Q-koorts. Voor het gesprek liet Klink doorschemeren dat het rapport van het RIVM, waarin wordt gepleit om in delen van Nederland drachtige geiten te ruimen, zeer serieus wordt genomen. Het overleg over maatregelen tegen de Q-koorts zal naar verwachting niet al te lang duren. Of de ministers direct met een verklaring komen of dat ze eerst naar de Kamer willen, is niet bekend. Q-koorts wordt van dier op mens overgedragen. Volkswagen neemt een belang van 19,9 in de Japanse autofabriek Suzuki. Duitse Volkswagen betaalt daarvoor zo'n 1,7 miljard euro. Suzuki zal met de helft van dat bedrag aandelen Volkswagen kopen. Volkswagen is de op twee na grootste autofabrikant ter wereld. Bestuurders noemden Suzuki de afgelopen maanden al een interessante partner... vanwege de ervaring die de Japanners hebben in het maken van kleine auto's. Suzuki ontkende vorige maand nog dat er gesprekken waren tussen beide bedrijven. In het zuiden van Nepal zijn jachtopzieners op zoek naar een wilde olifant. Hier heeft de afgelopen twee weken in verschillende dorpen elf mensen gedood. Een van de slachtoffers kwam om het leven toen hij de olifant probeerde te vereren als Kanesh, een hindoe god met een olifantskop. De olifanten zijn in Nepal beschermd en mogen alleen worden geschoten met speciale toestemming van de regering. Het weer, toenemende bewolking en af en toe regen. Het wordt een graad of acht. Dit was het NOS.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 op 106.9 Good. everything you look for, you'll find Take a look inside That'll be the time That'll be the time And everything you should know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 Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. Zie FM Text TV op kanaal 45. 45. If I make a song, fantasy, that's the only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 It's nice. Oh Ik wil